Van de 17 eurolanden hebben nu 15 landen ingestemd met een grote noodfonds. In Slowakije, waar het parlement nog moet stemmen, is veel verzet tegen de uitbreiding. De beurzen hebben positief gereageerd op het bericht dat banken een jaar lang ongelimiteerd geld kunnen lenen bij de Europese Centrale Bank. In Amsterdam sloot de AEX 2,8 procent hoger. Door de maatregel van de ECB kunnen banken makkelijker aan geld komen.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 Het weer. Buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Aan zee staat vannacht een stormachtige wind. Ook morgen onstuimig met buien, soms wat zon... en een maximum temperatuur van 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Deze hele uitzending van BNN Today staat in het teken van Steve Jobs, de oprichter van Apple. Vannacht werd natuurlijk bekend dat hij is overleden. Voor de BNN-generatie is, is hij een icoon, kan ik wel zeggen. Zonder hem geen iPod, geen iPhone en geen iPad. Het komende uur gaan we het hebben over zijn inspirerende speeches... over de toekomst van Apple zonder Steve Jobs... Over de man zelf natuurlijk. Wat was het voor een man? Niet altijd een even prettige man voor iedereen in zijn omgeving. En we reizen naar India, want ooit maakte hij een, een spirituele reis naar het land. En uh, volgens de Indiaanse kant heeft dat natuurlijk heel veel invloed gehad op zijn carrière. Today's Topics. Today's Topics. Hoor je altijd het meest besproken nieuws van de dag. Waar haalt Nederland het vandaag nou weer over? Bij de koffiemachine, in de file, bij de lunch en online. Maar voordat ik naar Lieke ga, moeten we even zeggen dat... De Today's Topics man is Luc Iking En Luc Iking is vandaag getrouwd in Las Vegas. En dat wilde ik even melden. Dan zijn we hartstikke blij mee bij Bienen Today. Met zijn grote liefje Simone. en Simone werkt ook bij Bienen. Nou, Lieke. Gefeliciteerd, Luc en Simone. Uh, ja, ga ik door met de nummer 5. Shocking nieuws En daarom schakelen we even over op RTL Boulevard. Een persbericht vandaag, ja. Want zo shocking is het nieuws wel. Jan Koeman stopt met goede tijd. Slechte dus tijden willen wij natuurlijk weten waarom. Ja, wat Apple. Apple Applefans hebben met Steve Jobs, dat hebben miljoenen huisvrouwen en tienermeisjes met Jan Kooijman... want hij stopt met goede tijden, slechte tijden. En de soap die doet het heel erg goed, dus ja, waarom zou je dan eigenlijk stoppen? Ik heb met onwijs veel plezier daar gewerkt, drie jaar lang... En soms moet je gewoon ook weer iets afsluiten om iets opnieuw op te kunnen starten. Nou, het is op zich wel te begrijpen, want drie jaar in zo'n soap spelen... daar is ook niet zoveel spannends aan. En Jan die heeft vast al honderden aanbiedingen gekregen van andere programma's. Toch, Jan? En dan moeten we nog maar kijken wat er gaat gebeuren. Maar uh, ja, weet je, no guts, no glory, toch? En nummer vier. Acteur Anthony Kamerling is overleden. Hij pleegde zelfmoord. De familie van Anthony Karmeling laat in een verklaring weten dat hij in de namiddag van woensdag 6 oktober heeft besloten zijn leven te beëindigen. Nou, dit was precies een jaar geleden. Toen kregen we dit slechte nieuws te horen. En vooral, Isa, hoe zijn de kinderen van Anthony en Isa die denken daar vandaag aan terug? De aanloop naar deze dag toe en, en vanaf twee weken geleden. Dat, uh, dat is wel een herbeleving en dat had ik natuurlijk nog niet. Want alles wat er na 6 oktober is gebeurd is elke keer de eerste keer zonder Anton. En nu is het even een herbeleving van toen en dat is uh, raar. Ja, het is een rare dag, maar niet per se een dag waarop alleen maar gehuild wordt. Ik vroeg aan Merlijn, mijn zoon, van wat zullen we doen? Wil je mee naar het graf? Wat, wil je weer naar school of niet? Zeg, hij wil absoluut naar school, ik wil niet thuis blijven. En, uh, en ik heb ook gezien in verdriet. Ik zei: nou, zullen we dan gewoon vieren? met allemaal lieve mensen. En dat we gewoon bij elkaar zijn. Ja, graag. Anthony, die acteerde veel, maar hij zong ook graag. En je hoort vaak het nummer Toen ik je zag. Maar hij heeft zelf ook een liedje geschreven. En je hoort dat hij daar veel meer gevoel in kan leggen. Ik zal verroeten in de grond. Voor jou. Denkend aan jou. Aan je warme, zachte mond. Ik zal je Geen verschil. Ja, nu, nu begrijp je misschien waarom je altijd maar één nummer van hem hoort. Want ja, over Anthony niks dan goeds natuurlijk. Maar laat ik zeggen dat het vooral een hele goede acteur was. En nummer drie. Studenten die veel geld verdienen met hun eigen bedrijf... die mogen voor straf een deel van hun studiebeurs... en OV-studentenkaart terugbetalen. Maar minister van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 ook de van onze economie, zorgen voor inkomsten en banen. En het betaalt zich ook dubbel en dwars uit in ambitieuze ondernemers die eigenlijk het bedrijfsleven van de toekomst gaan worden. Nummer twee, vorig jaar tijdens de dodenherdenking, toen ontstond er grote paniek op de Dam. De oorzaak, dat was de Damschreeuwer. En hoe ging dat ook alweer? Plotseling spreidde de verdachte zijn armen en schreeuwde hierbij luidkeels, ah, ah. Het was een ijzingwekkende geel, het ging door merk en been.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 En dat zal je vast niet ontgaan zijn, want daar hebben we dit hele programma over. Dus dat was het. En dan uh, ja, we zijn we maandag weer nieuwe topics. Likkenveld, dank je wel. Ja, deze speciale uitzending over Steve Jobs... hebben we het ook over de eerste echte succesjaren van Apple. En dat doen we met de man die in 1984 de eerste Apple Macintosh naar Nederland bracht. Dat is Arno Haaien. Arno, goedenavond. Goedenavond. Laten we even luisteren naar de presentatie toen van die eerste Macintosh. Now, we've done a lot of talking about Macintosh recently, but today, for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I'm Macintosh. It sure is great to get out of that bag. When a person I am to public speaking, I'd like to share with you a match I thought of the first time I made an IBM mainframe. Never trust a computer, you can't quit. Obviously I'm can but right now, I'd like to sit back and listen. So it is with considerable pride that I introduce a man who's been like a father to me, Steve Jobs. Het is bijna aandoenlijk, dit hè? Als je dit zo hoort. Ja, het was fantastisch. Alles was fantastisch met dat product. Ja. En heb jij nou nog stapels van die oude Max op zolder liggen ergens? Nee, wel uh, allemaal documentatie, krantenknipsels, maar dat bewaart mijn moeder allemaal. Maar had uh, je moeder ja, al. Ja. Ja. Okay. Heel veel publicaties. Ja. ja, ja. Um, in 1984, jij hebt dat ding versleept. Ja, ik letterlijk. Je had jij letterlijk, bij is met het... het vliegtuig naar Nederland. Hoe ja. ging dat? In de, in de handbagage heb ik hem meegenomen. Ja. En, uh, Wat dacht je toen van dit is heel bijzonder? Hier moet ik, of, of dacht je, ja, het zal wel. Ik ben computerhandelaar. Uh, nee, ja. nee, ik werkte ik werk bij Apple. Ja. Ik uh, was verantwoordelijk voor de Macintosh in Europa. Ik ben eigenlijk een half jaar voordat die geïntroduceerd uh, werd... ben ik bij Incompetino gaan werken, in het hoofdkantoor bij Steve Jobs... Mm -hmm. En uh, ik ben ook naar Apple gegaan om, dat, uh, om daar, uh, dat product in Europa te introduceren. En ik ging bij Apple werken, terwijl ik wist dat ik verantwoordelijk werd voor de Macintosh. Maar ik wist nog helemaal niet hoe die eruit zag. En toen had je al van die speculaties, net zoals dat je dit nu ook met de iPhone hebt. Dan zie je allerlei uh, krantentekeningen van hoe zal die eruit gaan zien. En heeft die, komt er een muis en heeft die muis één of twee knoppen. Dat soort uh, dingen wat je nu nog steeds weer meemaakt met de introductie van een nieuwe iPhone... dat was toen ook al aan de gang met, uh, ja. met de komst van de Macintosh. Maar jij zat dus met dat ding in je handbagage in het vliegtuig? Ja. En, en toen kwam je hier en toen, toen, ja, en toen je, en ging toen, je hem introduceren aan Nederland. We gingen hem, we gingen hem introduceren. We hadden allemaal uh, previews uh, onder, hoe uh, noem je dat ook weer, dat, uh, dat de pers nog niet mag publiceren. Dat heeft, uh, en onder embargo? Embargo, ja. dat is <laughs> wat, ik even, wat ik even zocht. En, uh, nou, dat was fantastisch. En het was sowieso heel erg leuk om dat ding uh, te demonstreren. Overal. Want we gingen roadshows doen. Roadshows? Ja, roadshows. <laughs> presentatie bij universiteiten. Een hele aula vol met mensen. En dan mocht ik dan die Macintosh uh, demonstreren. En dan kwam jij met die, het is natuurlijk een enorme kast met een heel klein schermpje. Dat ziet er nu niet meer uit. En dan kwam ja. jij met dat ding. En dan wat? En dan hield hij die omhoog. En, en dan hield hij er omhoog. En dan gaf hij een, een presentatie. Maar dat was zo waanzinnig. De mensen gingen echt staan. Ze gingen fluiten, je kreeg gewoon een staande ovatie... alsof je een of ander geweldige artiest was. Dat was <laughs> zo ontzettend leuk. Maar ja, dat kunnen de mensen zich nu niet meer voorstellen. Nee. Dat, nee. Toen had je dus uh, eigenlijk... Ja, het was allemaal nog mainframes, had je. je had nauwelijks pc's. Wat is een en mainframe? Een hele grote centrale computer. E en dan had zo, je alleen ja, maar ja, okay. domme terminals had je eraan. Ja. Nou En de pc's die er waren, die waren erg gebruiksonvriendelijk. Met andere woorden, als je iemand voor het gewoon simpel tekstverwerking wilde doen... dan moest je een, een softwarepakket kopen, dat kostte 3000 gulden. Dan moest je drie dagen op training... En dan duurde het nog een half jaar... Ja. voordat zo'n secretaresse eindelijk een beetje met zijn pakket overweg kon. En als je dan voor het vet wilde hebben op je deze wil printen... want daar praten we dan over... dan was je het Ctrl-Alt-Shift-B, ja, weet je. Joh, en dan, en, en, mijn, mijn moeder had zo'n lijstje naast de computer geplakt... met al die, al al die, die functies en die ja. wisten ze allemaal uit hoofd. En, nee, ja, ja nou, dat... en dan mocht je willen dan dat het vet werd op je deze wil printen. En toen kwamen wij dan met een computer... waar je gewoon met een, met een, met een, met een spuitbus en een kwastje en een gum... en uh, dat je gewoon grotere lettertypes kon gebruiken. Dat was zo'n revolutionair uh, ding. Maar wat dacht jij, jij, jij staat daar voor zo'n universiteit, zo'n of zo, stel ik me ja. voor. Dan zitten ja. daar wat, een paar honderd studenten. En jij houdt het ding omhoog en iedereen gaat juichen. Wat dacht je? Nou ja, meer als we gingen demonstreren. Dus als ja. we dus op een beamer gingen aansluiten. We, gingen, okay. we lieten nou. zien wat, wat... Dat was ontzettend leuk om, om te doen. Dat was, was waanzinnig. Maar Toch... wist je van, dit is een soort revolutie? Of dat had je nog niet aan Nou, dat hadden we allemaal, dat gevoel. Laten we zeggen Toen ook bij, bij Apple in, uh, in, in Californië was iedereen gewoon dag en nacht was, uh, met die McIntosh-divisie aan het werk. We hadden de piratenvlag in top. En de mensen waren zeven dagen... Uh, de piratenvlag, letterlijk. Ja, letterlijk een piratenvlag in top. En uh, we gingen gewoon zeven dagen. Want jullie waren een soort van... Ja, het was echt zo. Je had ook nog de Lisa-divisie, dat was een andere groep van Apple. Maar ja. Steve Jobs leidde persoonlijk de McIntosh-groep. Want op dat moment was uh, John Scully, de man die van Pepsi-Cola gekomen was, was, de baas... Steve Jobs was leider van de Microsoft. Ja, beschrijf beschrijf ja. eens even. Je hebt daar drie maanden gezeten op dat hoofdkantoor. Ja, Wat, hoe, ja. Je zegt we waren daar zeven dagen per week waren we aan het werk. Hoe, hoe was die sfeer onder de mensen? Ja, was Iedereen was heel erg gedreven. Jonge mensen, echt veel het like, een beetje de BNN wel uh, zo allemaal echt jonge lui, allemaal van de universiteit af, gewoon in in gympies, korte broeken. Uh, uh, het was een geweldige ja, huiskamersfeer. De ijskasten zaten helemaal vol met eten. Oh, lekker. Uh, Steve, met ja van alles. Maar het was, uh, het was uh, van alles. Je kon alles eten wat je wilde. Uh, de hele dag speelde uh, klassieke muziek. Steve Jobs had uh, meegenomen van die enorme elektrostatische luidsprekers. Bij, naar zijn bezoek aan, aan Japan. Speelde de hele dag klassieke muziek. Wel op een rustig uh, volume, uh, zeg maar. Om je, je maar te stimuleren. Om te stimuleren. Dus, ja. En dan zei hij tegen de mensen: Jongens, moeten jullie niet naar huis toe? Dan zeggen ze: Why? Weet je, ik heb thuis niet zo'n geweldige geluidsinstallatie. en <laughs> niet zoveel lekker te eten. En we ging gewoon dag en nacht door. En het was ook uh, steeds uh, in- en uitlopen. Het was gewoon. Uh, of, ze gingen even weg en ze kwamen weer terug. en ze gingen weer verder. Het was een geweldige sfeer. We hadden toen echt het gevoel, we gaan de wereld veroveren. Het was ook in die periode voor Apple uh, drop of eronder, want uh, de Apple II was succesvol. Nou, daarna kregen we de Apple 3, dat was een mislukking. En toen kregen we de Lisa, dat was ook een mislukking. Dus het ja, was voor Apple... er zaten Apple... twee mislukkingen voor, hè? Ja, dus dat, twee de, mislukkingen Deze moest voor. echt lukken. De dus moest het echt gaan worden. Nou, en dat was ook nog wel best moeilijk. Want dat is ook wel eens vaak frustrerend geweest. Dan kwam je... Uh, bij grote bedrijven. En dan was het echt zo, er stonden zeggen, de grote IBM mainframes... en dan kwam je met je Macintosh onder je arm... en dan zeiden ze van, ja, dat is een spelcomputer ja. met een muis. Ik denk toch, dit is toch niet serieus, meneer, een muis... Maar ze moesten echt uitleggen wat de functie van een muis was. Ja, ja we weten meneer. allemaal Wim Kok natuurlijk. Dat was uh, verder. Ja, na. Ze een met... een, een die komt van schroeven af. Die leert tien vingers blind typen. En die gaat toch niet steeds met de vingers van toetsenbord af... om die muis te pakken. Meneer, dat is een spelletjescomputer. En dat is leuk voor thuis, maar niet voor hier op kantoor. En wij ja. moesten dus letterlijk... Uh, Proberen via allerlei kanalen om die, om die Apple binnen te krijgen bij die bedrijven. En langzamerhand ontstond er zelfs ruzies uh, intrisis binnen bedrijven. Dat de ene groep wilde Mac en de andere die hield vast uh, aan IBM. En, en, en dat was echt. Weet de... je nog wat had je een soort van verkooppraatje. Of wat je een paar zinnen die je altijd zei wat dan uiteindelijk wel werkte? Nee, we hadden. Het was het, gewoon demonstreren. Ja, gewoon laten zien van... Het ding en, deze en, werk. En daar hadden we ook uh, videotapes voor. En zeggen we, oké, okay, zo doe je dat. noemden we op een MS-DOS-computer. Yeah, MS-DOM noemden wij dat. En zo noemden <laughs> we dat op een Apple. En uh, kijk het verschil. En dan die mensen toch allemaal... Uh, Tegenargumenten vinden. Ja, maar dit en ja, maar dat. Dus, hey, joh, kijk nou eens hoe makkelijk het kan. En het en... verschil was natuurlijk veel gebruiksvriendelijker... en niet meer met al die achterlijke commando's. Dat was het revolutionaire Dat ja. was het revolutionaire. Even nog, hè, jij bent in de, bu de buurt geweest van Steve Jobs. Uh, hoe zou je hem omschrijven? Ken, ken je hem ook persoonlijk? Ja, ja zeker. Hij werkte op een... Uh, het was eigenlijk een hele grote kantoortuin. Met allemaal van die uh, typisch Amerikaans, van, van die uh, geluidsschermen, zeg maar ertussen. Van die halve hokjes. Van die halve hokjes er zaten er allemaal tussen. Ja. En uh, hij had uh, helemaal in de hoek had hij dus een apart uh, kantoortje. Uh, en uh, hij zat eigenlijk gewoon tussen al die, die de, de Mac-mensen in. En uh, iedereen liep daar uh, gewoon rond. En uh, marketing en development. Alles liep door elkaar heen. En het was eigenlijk toen ook nog een heel klein bedrijf, hè? Het was echt. Uh, uh, van ik ja. zelf ook, ik moest promotie doen, maar ik moest ook uh, de, de software zelf kopiëren voor Europa. En daar werd, ik, daar werd ik gek van, want we hadden toen alleen maar een interne floppy drive. Dus als je één diskette wilde kopiëren, moest je hem twintig keer wisselen. <laughs> dat waren, dat, dat waren maar, we stijden. We uh, hebben ja, helaas niet zoveel tijd meer, maar ja. wat, wat, vond je het voor, wat vond je het voor man als je terugkijkt toen? Nou, uh, Steve Robert is een, een visionair. Uh, maar hoe echt... kwam hij toen op je over? En dat is natuurlijk allemaal achteraf. Maar wat, wat maakte hij voor indruk op je toen? Nou ja, gewoon gedreven man. Die boel, Hij maakte iedereen gek. Hij was zo met, met een passie. Uh, het was ook een monoloog. Hij vroeg niet van wat vind jij of hoe zullen we doen. doen. Uh, nee? Hij had gewoon uh, van jongens zo moet het gebeuren. Die man had gewoon in zijn hoofd zitten. En hij droeg dat gewoon uit. En onderbreek hem niet. Want hij ging heel gepassioneerd een verhaal vertellen. En die kant moeten we op. Wat, kom... wat gebeurde als je hem onderbrak? Nou, dat, dat deed je niet hoor. Want dan was hij echt, <lacht> uh, echt uh, not amused zeg maar. Of hij kreeg meteen een harde sneer. En... Uh, uh, wat wil ik zeggen? Dus hij was gepassioneerd. Het kon wel zo zijn dat hij bijvoorbeeld zei: we gaan linksaf en dan had iedereen aan iets gewerkt, aan een huisstijl. En dan was de verpakking af, en dan was het allemaal af. En dan kon hij het wel zo op het ene moment kon hij het zo helemaal veranderen, kon hij compleet een andere kant op gaan. Dat heb je natuurlijk in een bedrijf wat, wat, waar je echt oprichter hebt. En er is eigenlijk maar één echte baas. En die kan alles beslissen. En normaal heb je bij een groot bedrijf iedereen overleg, vergaderen. En hij was gewoon de man die zei, zo, zo, zo doen we het. Zo doen ja. we het, Chaka. Heeft u ja. wel eens gezegd, uh, well Arno, well, I don't think so. Dat gaan we helemaal anders doen. Nou, ik heb wel eens met hem gesproken over waarom geven die software niet vrij. En hun visie was echt van Apple van we need our software to sell our hardware. Als Apple, laten we zeggen, zijn, zijn besturingssysteem... wat zo ver voor lag op, op, op de IBM-pc's ja. vrijgegeven had... dan was dat gewoon de standaard geworden. Was dat de Windows of de, de, de Windows geworden? Maar dan, dan zei je dat en wat zei die dan? Nou, we need our software ja. to sell our hardware. Apple is altijd een hardwarecompany geweest. Ze helemaal, eigenlijk hebben ze veel meer innovatieve dingen in de softwarehoek gemaakt want eigenlijk ook een iPhone, een iPhone is eigenlijk gewoon en is geen telefoon, dat is gewoon een Apple PC. Ja, het is gebaseerd PC. op Unix, dat is een, dat is gewoon een complete computer. Maar hij bleef wel rustig toen hij dat tegen jou zei, niet dat hij uh, dacht van, die moet ja, niet die gekke, altijd, maar altijd, de altijd de geen, niet geen ja. lange van allemaal chaka en, en gewoon kort af. Ja. Goede herinneringen aan hem? Ja, zeker. Ik ben, ja. ik ben ook echt uh, ondaa'n. Uh, we wisten allemaal dat, dat hij, uh, hoe heet het, erg ziek was. Maar onderaan dat hij... Uh, het is echt een verlies. Ik, de, ik denk dat Amerika zijn grootste ondernemersvloer heeft. Misschien groter dan Harry Ford. Het is echt, je hebt echt de wereld veranderd, die man. Leuk dat je hier was. Dankjewel. Arno Haier, die is uh, 1984 de Apple Macintosh in Nederland introduceerde. Dankjewel. Radio 1, ja, ooit maakte Steve Jobs een spirituele reis naar India. En dat heeft natuurlijk heel veel invloed op hem gehad, beweren de Indiërs dan. Dat hoor je zo in Exit Holland. En hoe is het logo van Apple eigenlijk ontstaan? Dat hoor je ook zo. Ben jij nog grappiger dan Coen en Sander? Uh, Sexier. Sexier dan Geraldine. Kunnen Dennis en Valerio hun spullen pakken als jij bij PNN Binnenkomt? Begrijp je kans en join us yes. bij PNN University.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 this place. In Exit Holland bellen we natuurlijk iedere avond met een Nederlander in het buitenland. Vanavond gaan we naar India, daar is Aletta André. Aletta, goedenavond. Goedenavond. En daar in India is de dood van Steve Jobs ook groot nieuws, hè? Ja, ja zeker. Het staat op nou ja, televisie, klanten, alles. De invloed is natuurlijk groot hier ook. Ja, terwijl, heb ik vandaag begrepen, uh, het is niet dat, dat Apple nou een enorme rol speelt in India. Eigenlijk niet. Nee, nee uh, gek genoeg niet. Het is wel uh, populair, maar uh, het is voor de meeste mensen uh, ja, simpelweg niet te betalen, de Apple producten. Ja. En uh, ja, bijvoorbeeld de iPhone is twee keer zo duur als een Blackberry bijvoorbeeld, dus dan is de keuze snel gemaakt. Ja, dat begrijp ik. Uh, maar wat verklaart dan toch die enorme aandacht voor hem, als, als, het, als het merk helemaal niet zo groot is? Ja, ik denk toch de, dat mensen, hoewel ze het zich niet kunnen veroorloven... wel heel graag die producten willen hebben. Uh, dus je ziet ook wel uh, de namaakproducten en de invloed die de Apple-producten hebben op de Indiase markt. Mm -hmm. En uh, nou ja, bijvoorbeeld de, de iPad heeft uh, al heel veel namaakversies... niet alleen van de grote merken, maar ook van lokale Indiase merken. En uh, nu heeft zelf ook de Indiase overheid... Uh, een, uh, nee, een eigen versie van de iPad zou je kunnen zeggen op de markt gebracht. Toevallig gisteren op dezelfde dag dat uh, Steve Jobs overleed. Oké, okay, maar dan ietsje goedkoper. Denk ik. Uh, een stuk goedkoper, ja. ja. Deze uh, zogenaamde AKS heet die, die kost uh, 35 euro omgerekend. En uh, dat is wat de overheid ervoor betaalt. En ze zijn plan om deze voor ongeveer de helft van het geld met subsidie aan studenten te verkopen. Kijk. Dan heb je nog eens wat, van Akash. Maar afgezien daarvan is, is Steve Jobs ook geen onbekende in India, toch? Ja, nou ja, dat klopt ook. En uh, dat is ook nu eigenlijk het, uh, het, de grootste focus op de dag uh, en de dag na zijn dood. In het nieuws is het feit dat hij ooit naar India is afgereisd. Voordat die Apple is begonnen, in de jaren 70. Hij was pas 18 toen. Mm -hmm. uh, toen is hij naar India gereisd uh, op zoek naar uh, ja, verlichting en spiritualiteit en dat veel... ...mensen in die tijd. Hij was ja. zelf ook wel een beetje een hippie, geloof ik. Ja. Maar ja en Hij ging dus samen met een, uh, een vriend van hem... ...op zoek naar een uh, bepaalde goeroe... ...die uh, destijds ook bekend was... ...onder Amerikaanse... Ja, hippies en India-liefhebbers. Mm -hmm. En uh, ja, daar, uh, daar ging hij voor. Maar uh, helaas, Goede was overleden op het moment dat hij in India aankwam. Mm. En, uh, en ja, hij kwam nog meer teleurstellingen tegen, veel armoede. En hij ging nog aan de DNA, geloof ik. En het ging allemaal niet zo goed. Dus hij, was niet zo, hij kwam niet verlicht terug zoals hij al had gehoopt. Maar uh, wel, nou ja, iedereen weet, uh, hij is boeddhist geworden en uh, in India wordt nu wel gezegd dat, dat dat aan die reis te danken is. Ja, precies. Ze claimen wel een beetje, de, nou ja, half het succes ja, van Steve. Nou ja, het gaat om zelfs zo ver van, uh, nou ja, als hij niet naar India was geweest... was hij waarschijnlijk nooit de kant van de technologie opgegaan. Ja. En uh, dus eigenlijk is het aan ons te danken dat het we, dat wereld Apple heeft. Ja, <laughs> ja goed, mijn verhaal. Alette André vanuit de India, dankjewel. Ja. Radio 1, PNN Today. Een appel met een hap eruit, dat is uh, natuurlijk het logo van Apple. Maar uh, waarom eigenlijk? Dat uh, vraag ik aan Jurgen de Leijen van de site grenzenwetenschappen.nl. Jurgen, goedenavond. Hey, goedenavond. Hi. Uh, eerst eventjes, dat hebben misschien mensen wel gehoord, maar anderen ook weer niet. En het is zo'n grappig verhaal. Waarom heet Apple eigenlijk Apple? Uh, dat is een goede een vraag. Um, ja, wat je daarnet kon horen was eigenlijk dat iedereen een beetje met de eer gaat lopen... Um, en dat is bij het verhaal met de naam is dat eigenlijk ook zo. Er zijn tig verhalen van uh, waarom Apple Apple heet en de ene keer zou Steve Jobs dit hebben gezegd of gedaan en de andere keer zou hij dat hebben gezegd of gedaan. Ja. En een van de redenen was onder andere, uh, of een van de redenen die beweerd wordt is onder andere omdat hij dus inderdaad wat dan net werd gezegd dat hij naar India is geweest en dat hij daar um, uh, ja, dermate met spiritualiteit bezig was, uh, dat hij, dat hij uh, alleen maar fruit had en, uh, omdat hij alleen maar fruit had in die periode zou hij bezig zijn geweest met bomen met boomgaarden. en boomgaarden. En daardoor zou het appel zijn, uh, zijn genoemd. Een ander verhaal is dat hij net in die tijd bezig was met, met uh, fruitarian uh, heet het. Het is puur en alleen maar fruit eten. En fruitarian, dat, dat het, ja, dat, ja. ja. Dat het daarom is dat, uh, dat het appel is uh, genoemd. En omdat ze geen andere naam konden vinden. Ja, zo simpel kan het. Ja, het, er was toch een verhaal dat... dat hij had gezegd tegen zijn mensen van ja, hallo, als jullie niks beters weten voor vanavond ja, zes uur. Dan, ja, dan, precies. Uh, ja. Die, die, gaat ook de, die gaat ook daarom. En het gaat nog niet zozeer van uh, voor vanavond zes uur... maar dat is, is sommige, verhaals, sommige versies van de verhaal... dus dan maanden op voorhand van hey, deze naam... En kom maar wat beters En ja, omdat die gasten zoiets hadden van ja, die naam die, die vinden we wel of dat is allemaal zo dringend niet. Um, ja, hebben misschien serieus genomen of wat dan ook. Maar uiteindelijk ja. zijn ze bij die naam moeten blijven. Ja, nou ja, wat goed. Ook, wat, wat natuurlijk ook problemen kon opleveren. Want vroeger had je het hele grote, uh, nu nog steeds trouwens, Apple Music. Ja, en waar en de Beatles die, zaten. Die, die waren natuurlijk eerst van, van ja, een, Apple uh, Incorporation, het bedrijf wat we nu kennen als Apple, dat was Eigenlijk was het ja, dat was niet de Apple, er was al een Apple. Ja, ja. Dus daar, daar hebben ze wat uh, gedoe mee gekregen. En uiteindelijk dus dat wel, uh, mochten ze dat wel zo heten. Dan denk ik, weet je persoonlijk liever een computerbedrijf dat Apple heet dan een kind. Ik bedoel, niet kind van die actrice Gwyneth Paltrow heet ook Apple. Precies. Kun je beter een bedrijf hebben. Maar laten we het nog even kort hebben over het logo. Uh, want dat, ja. nou, iedereen weet hoe het er nu uitziet, maar dat zag er voorheen heel anders uit. Dat klopt, ja. Um, het, het, het rare is, Apple die staat nu eigenlijk bekend om, om zijn stijlvolle uh, uh, aspect en om, om uh, het lekkere smoeltje wat het heeft, maar het allereerste Apple logo, dat, dat, ja, dat zag er eigenlijk verschrikkelijk uit. Um, nou, een gouden regel van, van, van een logo is eigenlijk dat je hem in één lijn kunt natekenen of dat je denkt dat je hem in één lijn kunt natekenen. <laughs> ja. het, is, het appeltje, dat, dat is het perfecte appeltje, met een happer, hè, tot, ja. dat hap eruit. Dat, dat, iedereen die, als je, als, je, als je dat niet kunt natekenen, dan denk je op zijn mensen dat je het goed kunt natekenen. Maar hoe zag het dat, er eerst uit dan? Het ja, dat is moeilijk om te omschrijven, want het is echt zoiets wat je echt totaal niet met één met penstreek uh, nadoet. Maar in principe, uh, het, het is eigenlijk een, een icoon, van, uh, of een tekening bedoel ik daarmee, van Newton die neerzit. En, en, uh, Newton, de, de, de ontdekker van de zwaartekracht, mm -hmm. en uh, hij zit neer onder een boom en boven hem hangt een appel die, die, die, die, die, die wat straalt... En uh, dat zit in, in, in uh, de, de, de, dat scenario en de dus soort paneel. En dat paneel, daar hangt dan nog eens uh, een wimpel omheen. En op die wimpel staat dan Apple Computers ja. Incorporation. We, we hebben hem nu even op onze webcam gezet. Dus voor ieder, iedereen die luistert uh, bn dan daar zie je het. En Newton onder een boom uh, met inderdaad een wimpel, het ziet er niet uit. Dit is geen, net, net dit is precies, geen logo. Nee, nou, nee. Het, het, is, het is inderdaad geen logo. Het zou vast een tekenaar heel blij hebben gemaakt ja. dat hij zo mooi kan tekenen. Maar het, het, is, geen, het, het is geen logo. Nee. Ik, nee, heb het ook, ook, ja? het, ik heb op grenswetenschappen.nl en dan slash radio 1 heb ik ook. Uh, als je dat in tikt, dan kom je heel snel ook bij het logo in het grote uit. Voor de mensen die geen uh, die webcam nou voor, uh, voor zich hebben. Ja, die het kunnen is, dat uh, ook even gaan doen. Nou, en het huidige logo is er in ieder geval vanaf, ach, vanaf 98, hè, dus dat hebben we dat ook weer mooi even vermeld. Ja, klopt. Dank Dankjewel Jurgen De Leijen. We gaan naar het nieuws. Bedankt. Graag gedaan. 1 minuut over half tien. hier is Turi Venner. Radio 1. Het NOS-journaal. In Frankrijk is het treinverkeer ontregeld door een wilde staking van conducteurs. Ze eisen meer veiligheid nadat een collega vanochtend door een passagier werd neergestoken. De toestand van de conducteur is kritiek. De man die hem heeft neergestoken kon worden overmeesterd.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 De Zeeuwse politie heeft in Oost-Soeburg bij Vlissingen drie mensen aangehouden in verband met de explosie op het strand van Rittem van bijna twee weken geleden. Het zijn een man van twintig en zijn ouders. De explosie, ook vlakbij Vlissingen, veroorzaakte behoorlijk wat onrust. Pas een dag later bleek dat met een zwaar explosief een caisson op het strand was opgeblazen.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 Wil je in Amerika Steve Jobs de laatste eer bewijzen, dan ga je naar de Apple Store. Jasper Richen, die staat op dit moment bij de grootste winkel in New York op Fifth Avenue. Jasper, goedenavond. Goedenavond. Ja, sta je tot aan de nek in de appels daar, of valt het mee? Nou, het is, ik moet het in een vrij ingetogen sfeer. Het is wel heel druk, veel pers. Uh, en mensen leggen bloemen neer, kaarsjes uh, en veel appels. Ja. Uh, maar het is niet zo hysterisch zoals je wel vaker ziet in Amerika. Nee. Wat schrijven ze op die briefjes dan? Gewoon een laatste boodschap aan hem. Uh, heel veel dank, good jobs. Uh, ik zag een man die uh, met de kinderen een briefje neerlegde. Uh, dit is namens mijn twee zoons uh, die de rest van hun leven niet meer zonder Apple kunnen. Dankjewel, Steve. Ja, <laughs> ja dat is alleen. Jij zegt van niet zo hysterisch als je soms wel in New York ziet. Zoals wanneer? Uh, nou, bijvoorbeeld tijdens ze uh, al samen met Laden dat er allemaal voedende mensen de straat op gaan. Ja, het uh, ja, kan alle kanten op, toen JFK dood was, was het een en al huilenbalken overal. Ja. Er schijnen hier wel wat uh, tranen te zijn uh, gevloeid vandaag, maar ik, uh, ik vind het een redelijk mooie, ingetogen sfeer. En merk je er voor de rest in New York nog wat van, of is het gewoon overal eigenlijk heel relaxed? En, nou, ja. ja, eigenlijk heel relaxed. Ik was vanochtend bij de eerste Apple Store in Toho, uh, mm -hmm. die is veel kleiner, de allereerste Apple Store in New York. Uh, en daar ja, mensen liepen wel even een blokje om om er langs te lopen, maar stonden vijf seconden stil en gingen meteen weer door. Want zoals alles in New York, ze gingen meteen weer door aan het werk op naar de volgende dingen. En um, alleen de, de krantenverkopers, uh, hoorde ik, begreep ik, die staan te schreeuwen als enige. Ja, exact. In films in New York zie je altijd uh, schreeuwende krantverkopers. En dat zie je hier eigenlijk nooit. Uh, de eerste keer dat ik het zag was toen Osama dood was. Als jouw Miller dead bij de newspaper, nou en nog eens word ik het voor de tweede keer Steve Jobs dead uh, komt nu onze krant. Maar dat is eigenlijk de enige opwinding. Voor de rest is het gewoon uh, lekker relaxed. We zien, laten even wat foto's zien ook op onze, um, op onze webcam van die jij daar hebt gemaakt: dus, ja. uh, bnn Jasper Riesje, dankjewel. Bye, tot snel weer. Doe. De nummer 9 van de iTunes downloadlijst aller tijden: Leona Lewis Bleeding Love.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 Something happen for the very first time with you Bleeding Love. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Steve Jobs was natuurlijk medeoprichter van Apple, een enorme inspirator. Inspirator is dat een woord? Ja, inspirator maak ik van. Een tiran voor zijn collega's, schijnt het voor sommigen. Maar vooral natuurlijk iemand die het mediagebruik van een hele generatie veranderde. Zonder hem, nou ja, geen iMac, geen iPhone, geen iPad, geen iPod. Hij heeft de hele muziekindustrie veranderd door iTunes ook. En um, ja, de, de computermuis heeft ze niet bedacht, maar wel groot gemaakt, touchscreen groot gemaakt. Zonder hem zaten we nog steeds met die uh, fijne floppies opgeschreven heren, aan tafel. <laughs> um, en ik heb het erover met drie mensen hier, over Steve Jobs. Uh, Farouk Atesh, goedenavond. Goedenavond. Via Skype vanuit San Francisco. Ik werkte drie ja. jaar voor Apple, heb de Steve van dichtbij meegemaakt. En dan hier aan tafel onze internet- en gadget-expert Krijn Schuurman. Goedenavond. goedenavond. En Elgar van der Wel van de iPhone en iPad Club. Heren. Ja, goedenavond. Goedenavond, Alan. Um, Farouk, even met jou als eerste via Skype. Uh, we hoorden net dat in New York leggen mensen briefjes neer hè? En, en appels um, ja. bij de sto store. Jij bent er ook geweest, hè? in San Francisco. Ik ben bij de Apple Store in San Francisco geweest, heb daar ook... Uh, uh, bloemen neergelegd en uh, een briefje achtergelaten. Wat, wat, en wat daar, heb je ook Daar waren geschreven? ook heel veel mensen. Ik heb, uh, nou ja, een van Steve Jobs' uh, zijn bekende uitspraken... was altijd dat hij, uh, hij wilde een dent in the universe maken met zijn, uh, een met zijn werk. Een dent, een, een, een deukje. En... <coughs> of nou, een... Ja, precies. Ja. En uh, ik heb op mijn briefje geschreven uh, van, uh, dat ik uh, mijn eigen dent uh, probeer te maken... geïnspireerd door hem. Ja, nou, nou, heb je met hem gewerkt en um, was je gelijk onder de indruk toen je hem zag? Ja, ik heb niet, uh, niet heel direct met hem gewerkt, maar... Uh... Ja, als je eenmaal op de Apple campus daar werkt, dan, dan zie je hem uh, rondlopen. En zelfs alleen in hoe hij rondliep, was het uh, op zich indrukwekkend. Met, met zoveel betekenis in elke stap en, en zoveel gedrevenheid om uh, weer iets belangrijks uh, een belangrijke beslissing te maken of wat het dan ook mocht zijn. Ja. Um, ja, het was wel indrukwekkend. En de eerste keer dat jij hem ontmoette, toen, toen was er een verhaal dat hij meteen zei van ga naar buiten en doe iets leuks in de Apple Store. <kwijls> nou, het was. Uh, het was uh, in de aanloop voor het kerstseizoen. Uh, voor de holiday quarter, zoals ze dat noemen. Uh, de laatste drie maanden van het jaar. Waarin Apple altijd de meeste producten verkoopt. Voor uh, kerst en voor uh, Thanksgiving hier in Amerika. Yeah. En... Um, het was, het was heel erg uh, druk in de Apple Stores, uh, alle retail stores uh, wereldwijd. En uh, het zou alleen nog maar drukker en drukker en drukker worden in de komende uh, weken. En hij, hij vroeg aan alle werknemers bij een, uh, uh, een bedrijfsmeeting... of zij ook even naar uh, hun dichtstbijzijnde Apple Store konden gaan... om daar een van de werknemers uh, een, een knuffel te geven van support. Een knuffel, Ja, even van... Wij werken allemaal heel hard. En, uh, en deze mensen die in de, de winkels werken, die werken echt uh, hele lange uren. En met heel veel mensen om hen heen. En ben jij dat ook gaan doen? Ja, het was inderdaad even gewoon iedereen... Uh, iedereen werd gevraagd om dat te gaan doen. En uh, ik vroeg toen aan hem of hij dat zelf ook zou gaan doen. Ja. Want uh, ja, hij is natuurlijk de CEO van een groot bedrijf. En... Uh, dat is natuurlijk niet iets wat je zo 1, 2, 3 uh, meemaakt als, als medewerker in een winkel. Dat ja. jouw hoogste baas opeens uh, op je af komt lopen om, om een knuffel te geven. Maar heeft hij het uh, gedaan? Hij zei dat hij dat uh, heel absoluut van plan was. Hij zei van wel. Uh, <laughs> ja, okay. Ik zou ook niet verbaasd zijn als dat... hij dat uh, gewoon heeft gedaan. Okay. Heren, even aan tafel ook. Verhoek ook hoor. Maar Elger en klein uh, hier. Um, uh, we hebben het over de man. Hè? We hebben het over Steve Jobs. Niet zozeer over het bedrijf. Maar um, laten we wel even wel wezen. We doen net of we allemaal de, de grote heilige is dood vandaag. Maar als je naar het marktaandeel kijkt ja, dan is het, het is niet alsof de hele wereld uh, Apple-producten heeft. Dat valt best wel mee. Hè? Ik heb hier eventjes een uh, marktaandeel van 22 procent. Um, als het gaat om de smartphone, om de, smartphone, om de oh, iPhone ja. in, in Nederland. Uh, maar de Mac uh, die heeft maar marktaandeel van 6 procent. Dus ja, we moeten van dingen een klein beetje in perspectief nee, zien. De, kijk, dan, je hebt Windows-computers. Daar kun je ongeveer, ik denk op dit moment op de markt, 1000, 2000, 3000 modellen kopen. Van Apple zijn het er vijf ongeveer. Vijf verschillende. Twee MacBook Air's, uh, MacBookjes, uh, iMac's. Dat is het. Meer is het niet. Ze hebben maar een paar producten waar, waar OS X op draait. Als dus ze zouden zeggen: we geven dat besturingssysteem vrij voor iedereen. Op elke computer van, van welk merk dan ook kun je, kun je dat gebruiken. Ja, Zo het Apple zou het voor natuurlijk groeien. Ja. Maar hier, je moet een Apple kopen. Die duur zijn, dat weet iedereen. Maar je betaalt extra, voor. Je krijgt iets terug. Je krijgt een goed design terug. Iets waarover nagedacht. Degelijk. Dat is zeg maar wat, wat, het, wat, wat het ook maakt: dat mensen ervoor betalen. Maar ze houden bewust ook een beetje een niche die intussen wel. Redelijk groot is geworden. Ja, Oké, okay, bewust. Aan de andere kant krijgen ze zijn ook wel lekker duur. Dus daar zal het ook wel ze zijn. Ze zijn zeker duur. Hebben. Maar ik denk de verering voor zover daar uh, sprake van is. Althans is zeker sprake van. Maar of dat zo moet zijn, zit natuurlijk vooral in die vernieuwing. Het is niet zozeer alleen knap als je de grootste bent. Maar het is natuurlijk wel heel knap als je dingen bedacht hebt. Die er daarvoor gewoon nog niet waren. Niks wat erop leek. En dat is in ieder geval, als ik naar mezelf kijk, wat ik echt ongelooflijk knap vind. Hij ja, want... heeft, markt, uh, heeft het over marktaandelen van een markt die ervoor nog niet eens bestond. Dat ja, is natuurlijk hij wel... heeft de markt aangeboord. Überhaupt. Nou ja, de markt is natuurlijk heel groot begrip. Maar je hebt het nu over een tabletmarkt. Maar er bestaat eigenlijk nauwelijks een tabletmarkt. Er is, er is een iPad en er zijn nog een paar andere. Dus ah. dat, dat is natuurlijk wel heel knap. Want even heren, wat hebben jullie hier allemaal verzameld? Heb jij een collectie op tafel uh, gegooid? Ik, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb natuurlijk uh, de laatste iPad. Ik uh. heb die... Die iPhone dat is wel leuk. Ik kan dus, ik heb hem dus naast mijn bed liggen. En vannacht heb ik dus ook een, een, een notificatieberichtje gekregen van Teletext. Als daar iets breaking news is, dan krijg ik dat. Daar werd ik wakker van, zeg maar. Dus ook op de iPhone heb ik vannacht het nieuws gehoord. het was een uh, mooie soort droste effect. Heb, ja, <laughs> ik heb uh, mijn MacBook Air. Dat hele kleintje is dat, die hele dunne. En nee. ik heb thuis mijn iMac, maar die... die uh, heb ik want die is toch nog wel groter om mee te nemen maar, in Maar jij bent adept, dat wisten we al, want je was hier van de week ook. Maar Krijn, jij was vroeger helemaal niet zo... Uh, ik ben eigenlijk tamelijk normaal, uh, wat dat betreft. <lacht> je hebt er een zes, uh, zeven uh, liggen. Uh, ja. wat, wat heb je allemaal liggen? Maar uh, dat, een hele ding. Nou, wat op zich leuk. Dit is een nostalgische iPhone, namelijk de eerste. Deze is ook letterlijk uit Amerika gehaald. Toen was hij nog niet in, uh, in Nederland verkrijgen. Maar ik geef toe, dat is een beetje vreemd gedrag. Anderzijds, ik had toen wel het idee... dit is zo anders dan wat we gewend zijn. Dat is natuurlijk wel uh, gebleken. Ja. Maar dit was een van mijn eerste uh, Apple-producten. Ik heb was ook nog een Apple TV. Dat is dan een van de voorbeelden van die dingen... die eigenlijk niet zo gelukt zijn uh, bij Apple. Waar ik het even met jullie over hebben... Want, uh, want je hebt hier nog een hele zooi liggen. Anders zijn we door de ja. tijd heen. Um, uh, Steve Jobs wordt neergezet als de man. Maar heeft hij letterlijk al deze dingen bedacht? Nee toch, dat kan toch niet? Nou, ik denk... Ik... Ik denk in ieder geval dat hij uh, een aantal keren dingen echt heeft gezien. Dat is natuurlijk ook zijn kracht geweest. Dat is denk ik ook de reden dat hij zo moeilijk was. Dan had hij een voorstelling over hoe de wereld, of het anders de technologische wereld en, uh, en uh, de vraag van de consument ging veranderen. En ik stel me voor dat hij om een gegeven een tablet voor zich zag. Daar gaat hij dat niet helemaal zelf zitten maken. Maar dan komt om een gegeven een medewerker langs van Nou, uh, Steve, is dit het ongeveer? Nou, dat was dan anders dan wat hij zich voorstelde. En dan kreeg je ervan langs, omdat hij heel nauwkeurig wist of dacht te weten hoe het eruit moest zien. En dat is natuurlijk zijn grote nou, kracht. Het, het, ging, het ging nog een beetje anders. Uh, wat het meer gebruikelijk is, uh, is dat uh, ontwikkelaars, engineers en dergelijke... die, komen, uh, die bedenken een bepaalde techniek Een technologie... zoals bijvoorbeeld de touchscreen. En die uh, tonen dat dan aan Steve. En, die, en Steve krijgt dan het idee van... Nou, is dit iets waar we een, een goed consumentenproduct voor kunnen maken? Dus niet alleen maar mooie, knappe technologie... maar kunnen we hier een nuttig product mee maken? Iets wat... Wat, uh, wat echt mensen in hun dagelijkse leven helpt. Dus iemand komt met de technologie bij hem, maar hij bedenkt... Hey, hoe, gaan we, hoe, hè, hoe, gaan de hoe gaat de consument hier iets aan hebben? Ja, ja, ja. precies. En hij, hij werkt dan met een <coughs> ander team. Uh, met, met Johnny Ive en dergelijke. Dan werkt hij aan hoe, we, hoe, dat, hoe die technologie dan omgetoverd kan worden... in een, een heel goed product. En een van zijn, zijn grote talenten was altijd heel snel... hele goede kritiek uh, kunnen... Uh, kunnen we geven over iets. Dus hij kon, hij kon een product zien, hij kon het vijf uh, seconden ongeveer gebruiken en hij was meteen tien dingen die er mis mee waren. Geef, geef eens een voorbeeld. Uh, nou, dat, daarvoor moet je echt, echt bij die uh, meetings aanwezig zijn geweest. Maar één, uh, die zijn allemaal geheim. Ja. Maar één uh, meeting die bekend is geweest is uh, de Segway. Die, uh, dat product waar je op met twee wielen op kan staan, een soort van. Uh, een mislukte stepachtig ding. Mislukte stepachtig, ja. inderdaad. Uh, Voordat ze de, dat product op de markt brachten, lieten ze het aan Steve Jobs zien. En hij gaf meteen als. als um, zijn, zijn eerste indruk was meteen van. Het is een beetje stom. Het, is, het ziet er niet goed uit. Het is niet cool. Uh, en, en wat is nou echt het nut van het product? En daar hadden ze dus gewoon geen goed antwoord op. Ja. En ze hebben het toch in die tijd, hebben ze het, of in die vorm, hebben ze het op de markt gebracht. En dat is inderdaad de reactie van de markt geweest: van ja, het is een beetje een dom product, het is niet echt cool. Ja. Um, maar is het, nu, maar hij, is, het, is het van Apple nu? Nee, nee, nee. Nee, volgens mij nee, heeft, nee, nee. Het dit niks is niet van andere. Ja. Uh, andere bedrijven die proberen altijd uh, uh, zijn input te krijgen. Omdat hij zo'n goede, ja. zo goede kritiek heeft en zo snel uh, de waarde van een product kan inschatten. Maar is hij, even, even samenvattend, is hij. hij komt met het idee voor hoe gaan we dit gebruiken voor consumenten en hij beslist ook, of niet? Ja, hij beslist en hij ziet dus ook eentje. al bedenkt hij de technologie niet, hij ziet wel voor zich hoe dat straks gebruikt gaat worden. Dat is natuurlijk zijn grote kracht. Dus hij zag ook dat die pc's uit die huiskamer gingen en dat dat dus een tabletachtig apparaat ging worden. En hij heeft ervoor gezorgd, niet te vergeten, ik vond dat er vanavond in de media en op tv ook weer gesproken werd over het Windows kamp en het Apple kamp, maar dat is nou juist het leuke. Dat is eigenlijk weg. Er zijn gewoon heel veel mensen die een Apple hebben, niet als statement wat het vroeger was, van ik ben tegen de rest dus ik koop een apart apparaat, maar omdat ik het gewoon een handig ding vind. Je hoeft geen Apple fan meer te zijn om een Apple product te kopen. Dat, dat is toch wel een ja. ongelofelijke hm. achievement. En, en, achievement. Ook? en de, de persoon, de personal computer markt was uh, aanvankelijk ook iets wat hij voor ogen heeft gehad. Um... De, de grafische interface was niet uh, door Apple bedacht... maar dat was uh, ontwikkeld door uh, Xerox PARC. Dat is een, uh, een researchbedrijf uh, hier in uh, Palo Alto. Ja. En zij hadden de grafische interface bedacht... maar ze wisten niet wat ze daarmee verder konden doen. Ze hadden niet echt bedacht als product. Dat was meer uh, interessante ja. technologie. En hij is degene en die dat bedacht heeft dat dat nuttig zou kunnen hij zag zijn. Dat van, ze lieten het aan hem zien hij zag het en hij wist meteen... Dit is hoe computers moeten gaan werken ja. over de 20 jaar. Ik wil, het even, ik wil het even met jullie nog over een ander punt hebben. Uh, hij, hij was de, de, nou ja, de, de, de grote inspirator. De, degene met het de idee. Hij besliste in zijn eentje. Um, aan de andere kant zijn er verhalen, dat is ook niet raar, als je eentje beslist, dat hij een tiran kon zijn. Um, wat, wat zijn jouw ervaringen daarmee? Farouk, of welke verhalen ken jij daarover? Ja, nou er zijn natuurlijk heel veel van die urban legends bij het bedrijf. Uh, dat, dat hij mensen op staande voet ontslaat omdat ze hem verkeerd aankeken bijvoorbeeld. Ja. Uh, Zo'n echte tiran was hij nou niet. Uh, het was wel dat hij geen geduld had voor mensen die zijn tijd zaten te verspillen. Ja, dat... uh, of die hem uh, actief in de weg uh, uh, zaten. Dus ja, dat, dat ging voor hem vooral omdat hij altijd heel gedreven was. En altijd met, met dingen bezig was waar hij heel heel erg nauwkeurig mee moest over het nadenken en dergelijke. Hij had ja, geen en hij had zin en van... geen tijd om een beetje met je te chit-chatten. Dat deed hij niet. Absoluut niet, nee, dat deed hij niet. Dat nee. deed hij gewoon Elger? eigenlijk nooit. Nee, je ziet ook wel, denk ik, hoe, hoe hij was in zijn karakter... en hoe hij, hoe hij op dat podium stond. Niet alleen hoe hij natuurlijk met heel veel show iets produceerde... maar ook hoe hij gewoon continu de concurrentie gewoon helemaal kapot hakte. Hoe hij op een gegeven moment in een interview zit met, uh, met Bill Gates... en ook gewoon Bill Gates gewoon helemaal gewoon kapot maakt dat Bill Gates ook met z'n vol tanden zit van... hoe durf je dit eigenlijk... In het openbaar, zo waar ik bij zit te zeggen. Hij was gewoon snoeihard. En je hebt ook, je hebt ook dinsdag gezien, hij wil goede vergelijking gehad. De eerste presentatie van Team Cook, De opvolger van, ja. van Steve Jobs, die het nu moet gaan doen. En die uh, had ook wel leuke cijfers, waarin die beetje liet zien... Uh, hoe hij het beter deed dan de concurrentie. Maar niet dat harde wat Steve Jobs had. Die man die was van binnen gewoon bikkelhard. En dat zijn de rare combinaties met de creativiteit die in zijn geest zat natuurlijk. Maar hij vond dat die andere producten ook echt Ja, ja, ja, ja. Dat, is, dat, dat geloofde ja, hij ook echt. Het was vooral zijn, hij was gewoon uh, uh, ja, offended, hij, uh, hij vond ja. het gewoon vreselijk dat mensen zulke slechte ja. producten op de markt zetten. We hebben zetten daar ook dat... een, een fragmentje ja. van, luister even mee, inderdaad, dat hij eigenlijk elke gelegenheid uh, te baat nam om uh, Windows en Microsoft af te zeiken. The only problem with Microsoft is they just have no taste. We have, we've got cards and letters from lots of people that say that iTunes is the, their favorite app on Windows. It's like giving a glass of ice water to somebody in hell. Ja, het is inderdaad de beroemde quote waar ik net over had. een harde vent dus. Maar ook heel zacht en warm hoor. Ook heel zacht en warm, dat geloof ik. krijg. Laten we even naar de andere kant gaan, die ook een hele mooie kant van hem was. Namelijk dat hij, de great inspirator, ik zei net inspirator, bestaat dat in het Nederlands? Ja, vind ik wel. Hij heeft beroemde speeches gegeven, even een klein stukje daarvan tijdens een speech op Stanford University. Stay hungry, stay foolish. Ja, dat is wel heel kort. Stay hungry, stay foolish. Dat is een, prachtige, is een prachtige speech. We hebben nog een quote daarvan uit die speech. But there is one more thing. Dat is een ja, hele korte vraag. Dat, dat, is, en dat is ook nee. niet uit die speech. Maar Stee ja. Hangwi zei die overigens ja. tegen duizenden mensen. die net een ja. academische opleiding af hadden gemaakt. Dat is natuurlijk op zich wel weer grappig. En dat wordt wel door veel mensen aangehaald als de meest indrukwekkende speech. voordracht. Ja. En op zich is het ook vrij opmerkelijk. dat de baas van een technologiebedrijf gaat speechen. Ik bedoel, dat, daarmee liet hij wel zien dat hij inderdaad echt, uh, dat hij echt iets, iets vindt. Dat het niet alleen een manager is. Hij ja. is vandaag op YouTube ook echt. iedereen heeft hem volgens mij weer drie keer bekeken. Ja, deze speech, ja, dit is zo'n speech die ook steeds terugkomt. die ook. Uh, drie weken geleden, hoe, hoe lang is het nu geleden... dat hij wegging bij Apple ja, uh, als topman. Ja, Toen weken. kwam hij ook. En, nu, en het is ook een speech waarvan je echt kan zeggen... daar zie je wel wat die man in zich had. En wat hij probeerde. Want hij is, wel, hij is ook altijd heel geweest met het onderwijs. Hij was echt van het uitstralen dingen. Leren en ja, samen want wat, uh, die, Ik heb die speech ook vanochtend, ge, vanochtend gekeken. Maar zeg even die stay hungry, stay uh, foolish speech. Wat, wat is zo mooi daaraan? Wat, wat, die, wat, wat voor beeld schept hij daarin? Hij... Um, Denk... Dat je nooit, nooit ja, klaar fuck? bent met, met wat je moet doen in je leven, waar je, je hart om geeft. Het gaat er al om dat je altijd je passie uh, achterna uh, ach, uh, volgt, als het ware. Ja daar probeert te perken. Maar dat is op zich hè, dat is dat vind ik uh, ja dat dat denken waarschijnlijk heel veel Amerikanen. Uh, wat wat is er dan voor jou Elgar wat, ja, hij, wat hij, maakt het hem zo is, bijzonder hij, hij, in hij deze legt speeches? Gewoon, het heel simpel, maar hij legt gewoon zichzelf er helemaal in in die speech. Ik denk dat dat de kracht is op dat moment. Hij laat zichzelf, hij doet gewoon, hij doet zo zeg maar zijn en laat alles zien. Hij gaat gewoon compleet naked wie hij is en hoe die. Het oh. doet en probeert dat... Hij gewoon... heeft het ook heel letterlijk over zijn eigen dood he, in zijn ja. speech. Het is heel mooi nou, dat hij, hij zo ver durft te gaan. Aan het einde heeft hij het ook inderdaad over, over de dood. Hij is ook eigenlijk niet, niet bang voor. Hij ziet dat het als een van de mooiste dingen van het leven, zegt hij. De dood. Dat het op een gegeven moment eindig is. Hij is gewoon... Ja, het is gewoon... Iets Waarin je gewoon het is, het is vind het ook moeilijk hij om de woorden er, te brengen. Je kan er misschien wel een heel klein luchtig ja? dingetje uithalen, dus ook als je op zich niks met een man hebt, hij, hij gaat dus hij stopt met zijn studie, maar hij besluit dat hij nog wel een aantal colleges wil volgen. Dat, dat leidt dus niet tot een diploma, maar dat gewoon dat hij het interessant. In speech, dat ja. vertelt hij in je speech, en dan gaat hij dus naar een cursus kalligraferen of iets van die strekking. Het gaat niet over vormen en over lettertypes, omdat hij dat mooi vindt. En dan zegt hij: Toen kon ik natuurlijk echt niet weten dat ik daar ooit nog iets aan zou hebben, maar hij zegt tien jaar later, toen we dus bezig waren met het ontwikkelen van een PC, althans dan, dan van Apple, en daardoor hebben we nu allerlei lettertypes en dingen, en anders hadden we dat nooit gehad. Nou, dat is op zich wel grappig, dat hij puurder dat hij daar zo van hield, heeft hij dat nu in de technologie ja. gestopt, en nu vinden wij het heel normaal. Is ja, toch wel ik geinig. wil even voor duidelijkheid, ik heb helemaal niets met Apple, ik heb er niks mee, ik heb er niks van. En, ik nou, was nee, als, als, als enige graag, dankjewel, als enige ter wereld. En ik heb vanochtend dus die, toevallig die speech gekeken, die uh, stay hungry, stay foolish, en ik dacht, nou, jeetje, ik word er wel een beetje van, oh Ja. ja. Het leven aangrijpen en mooie dingen doen. Ja. Ik werd er wel uh, geïnspireerd door. Heren, laten we het nog even uh, hebben over um, hoe het nu gaat als hij weg is. Varouk, wat denk jij? Even kort. Ik, ik denk dat uh, de cultuur die hij heeft geschapen bij het bedrijf... dat, uh, dat houdt het bedrijf wel uh, vele jaren uh, staande. En dat, die kunnen prima zonder hem verder. Ja, wat denk jij Karijn? ik ben iets pessimistischer. Ik denk het oog voor detail en dat zelfs tot in de verpakking dat je al ziet dat het Apple is en dat mensen blij worden van een doosje openmaken en zo. Dat zal een, echt allemaal wel goed georganiseerd zijn. Maar uiteindelijk zal je toch ook een visie moeten hebben om nieuwe producten te bedenken. Dat hoeft niet meteen, maar over een dat paar jaar. Dat heeft die Tim Cook mis? Nou ja, dat, dat ze echt moeten blijken. Dus het kan best dat over drie jaar dat de vernieuwing toch een beetje tegenvalt. En dan zal de concurrentie natuurlijk wel hard inlopen en, en dezelfde dingen gaan doen. Dus ik, ik ben iets voorzichtiger erin. Ja, ze, ze, ze hebben natuurlijk wel het is, hij is teruggekomen bij Apple in 1997 toen eigenlijk Apple op de rand van het ongeveer stond. Dat is het die tien geweest. Geweest. Terug, hij is natuurlijk jaar weg geweest. Hij heeft daar ja. een schoon grip gemaakt en heeft ook uh, uh, iPod, iPhone, iPad. Hij heeft daar geknald, maar ook hij is natuurlijk al heel lang aan het kwakelen met zijn eigenlijk uit de afgelopen vijf jaar. En hij heeft de kans gehad ook om gewoon nog uh, volledig, nou ja, volledig gezond, in ieder geval volledig functionerend uh, mensen om zich heen te verzamelen. Uh, die, die het wel kunnen. En het, niemand kan Steve Jobs vervangen. Dat is, dat is één ding wat zeker is. Um, maar ik denk dat er wel genoeg mensen nu bij Apple zitten... die inderdaad geïnspireerd zijn... die zijn DNA een beetje hebben gekregen. Dat is denk ik uh, ja, wel, uh, belangrijk. Ik, ik denk wel heel, heel sterk uh, zijn DNA. Want ze, er, er werd wel gegrapt over dat uh, uh, hij en Johnny Ive... Uh, twee zielen met één gedachte waren. Uh, en dat hun, hun, hun ideeën zoveel samensmolten dat ze... Wie is Johnny ja, Ive? Johnny Ive is de hoofd van uh, industrieel design okay. bij Apple. Dus die bedenkt de, de fysieke vorm van producten. En ook hetzelfde met Scott Voorstal, Die bedenkt de software. Uh, of die is uh, verantwoordelijk voor alle software van de We gaan het uh, zien, heer, hoe het uh, verder gaat met het bedrijf. Uh, ik dank Farouk Atesh Ad vanuit San Francisco via Skype. Dank je wel hier aan tafel. Krijn Schuurman en Elger El El El El El van der Wel. <laughs> Ja, op deze dag hebben een aantal mensen aan wie we het laatste woord geven... gevraagd naar hun eigen Apple-moment. Te beginnen met topontwerper Hans Ubink. Mijn meest intense associatie met Apple is wel een ervaring op de Classic 2. Ik had zeven uur onafgebroken zitten werken. Ik zou het document gaan versturen en stoot tegen de tafel. Alles best. Ik heb het geleerd op een Apple. Ik bel met een Apple. Ja, ik kan het niet helpen. Ik hoor er ook bij. En dan WNL-presentator en wethouder van Capella aan de IJssel, Joost Eertmans. Mijn doorbraak bij Apple kwam pas bij de iPod. Het was de eerste keer dat ik de Apple Store inliep als cadeautje voor mijn vriendin. Al die tijd ervoor vond ik mensen met een Apple uitslovers, machos en nerds. Maar ja, na, na de iPod kwam de iPhone en kwam de iPad. En ja, ook dankzij mij verovert Apple de hele wereld. Hashtag Steve Jobs. Nee hoor, bij mij nog niet, maar ja. En dance-dj verder, liggen, tot slot. Eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen dat ik in het begin Apple hater, want mijn, uh, mijn software die, uh, die ik vroeger op uh, P.C. draaide, omdat natuurlijk veel betaalbaarder was, uh, die was op een gegeven moment niet eens verkrijgbaar voor uh, P.C. maar uh, voor Apple. ik moest we overstappen naar een andere, andere platform, wat ik in het begin uh, verschrikkelijk vond. maar. Uiteindelijk werken er nog steeds mee. Dus ik hoop ook heel erg dat het allemaal goed blijft functioneren nu meneer Jobs er niet meer is. Dat was een BNN Today vandaag in het teken dus van Steve Jobs. Dank nogmaals de heren hier aan tafel en zometeen meteen langs de lijn met Jack van Gelder. Veel plezier met hem.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 Persoonlijk en toepassingsgericht. Kijk op ibo.nl. Dit is Radio 1.